In Dordrecht is vanavond een verwarde man opgepakt. Hij had de Turkse ambassade in Den Haag bedreigd. Op welke manier hij dat deed is niet bekend. Toen de politie aankwam bij zijn huis in Dordrecht... kwam de man naar buiten met iets wat op een vuurwapen leek. De politie loste vervolgens een aantal waarschuwingsschoten. De man had volgens de politie eerder valse meldingen gedaan. De politie nam geen risico. Agenten in kogelwerende vesten zetten de omgeving... van de Turkse ambassade enige tijd af.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 Alles was vertrouwd, alsof er geen vier jaar voorbij gegaan waren. De oranje jeks, de juichende koning, het bijten op de medailles. Ja, zelfs dat malle taalgebruik waarbij een race wordt neergezet... en een medaille wordt gepakt in plaats van gewonnen. Zelfs een term als 28 laag vind ik heel gewoon. Goedenavond. Hartelijk welkom bij Het Oog op Zondag. Met schaatshistoricus Marnix Koolhaas zet ik de overwinning van vandaag van Sven Kamer in historisch perspectief. Met Bert Keizer praat ik over zijn essay Voltooid Leven. Waarin hij onder andere reageert op de 19e-eeuwse filosoof David Hume. Die er al zeer vooruitstrevende ideeën over zelfdoding op nahield. De functie van bloemen en planten in het werk van de bijna 80-jarige Jan Siebelink. Hij komt ook, Jan. En een Indiase film over de man die. Betaalbaar maandverband introduceerde in India. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 11 februari. Hier komt Sven kamer in een Olympisch record van 6 minuten 9 seconden en 76 honderdste van een seconde. Als je gewoon drie keer achter elkaar goud wint op de 5000 en de vorige keer zilver. Dan ben je sowieso al een help. Het zijn het toch al weer die verdomde Olympische Spelen. Het was voor mij niet uh, een rit die uh, in een geweldige flow naar de finish ging. Wokhuizen moet de 28-29 in, maar dat, uh, dat, gaat, dat lijkt, lijkt niet in de benen te ja, zitten. Dat gaat toch niet lukken. Dat kan ook helemaal niet. Ik heb gereden voor ik waard was en uh, liever zo uh, naast het podium dan uh, met een voorzichtig reis. Carlijn achterreikte. Olympisch kampioen voor haar klinkt het Wilhelms. Ik moet nog uh, de team, ik moet nog de teampunten en ik moet nog de master, dus ik ga vanavond niet naar het honderdhuurig naar bed. Yes. Hij vierde het door vroeg zijn bed op te zoeken... maar Sven Kramer schreef dus Olympische geschiedenis... met zijn derde gouden plak op de 5000 meter. Toen hij daarna naar zijn vriendin Naomi van As wees... en een gebaar maakte alsof hij een bol buikje had... leek het er even op dat Kramer en de Olympische hockeyster... ook wat af te vieren hadden. Dat bleek een misverstand. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dit heeft te maken met een sponsor bij Robert van der Wallen, noemt me altijd dikke dus uh, vandaar. Dikke! <laughs> Premier Rutte heeft in Zuid-Korea de Nederlandse betrokkenheid bij de Koreaoorlog herdacht. Bij die strijd uh, sneuvelden 123 Nederlandse militairen. Laten we met z'n allen in Nederland ons realiseren dat dat bijzonder is... dat mensen letterlijk hun leven hebben gegeven. 123 Nederlanders hier zijn omgekomen. De oorlog wordt wel eens de vergeten oorlog genoemd... omdat er altijd maar weinig aandacht voor was. Eén van de vier veteranen die Rutte vergezelde herinnert zich dat ook zo. Het is natuurlijk maar heel, heel weinig op een gegeven moment wat er dus toch gebeurd is. Uiteindelijk voor alle veteranen die er toen toch voor ons gesleugd staan. Een ander vertelt hoe het was om na de strijd terug te komen in Nederland. Ik kwam thuis in 51 met een oude bus. en Ik stapte uit de bus op het Gatersplein in Eindhoven. En toen stond ik moederziel alleen. Met een oude plunje Dat was onze binnenkomst. Dat was wat grote vreugde. Wij zijn nooit gewaardeerd, jongeman. Nooit. Medewerkers van Oxfam waren na de aardbeving op Haiti in 2010 betrokken bij seksfeesten met prostituees. Volgens de Britse minister voor ontwikkelingssamenwerking heeft de organisatie daarmee de mensen die hulp nodig hadden verraden. Well, I think it's a complete betrayal of both the people that Oxfam were there to help, and also the people that sent them there to do that job. It's a scandal. En u hoorde net dat veel mensen in Nederland... hun lidmaatschap hebben opgezegd. In het zuiden van het land wordt nog volop carnaval gevierd. Toen André van Duin onlangs de inschatting maakte... dat juf Ank van de Luizenmoeder een carnavalskraker in handen had... zat hij er niet naast. Bezoekers van de carnavalsmis in Eindhoven... werden met een bekende melodie ontvangen. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent... Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Goed dat je hier bent, midden in de stad. Huis van gebed, van lampen gaat. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Freddy van Tijn, de krant van morgen. VVD-kamerlid Van Haga behandelt huurders van zijn panden in Amsterdam... structureel ondermaats. Het blijkt uit onderzoek van de NRC. Het parool onthulde in december al dat Van Haga de huurregels in Amsterdam overtreedt en de integriteitscommissie van de VVD is het aan het onderzoeken. NRC schrijft nu dat Van Haga dreigt eventuele boetes voor zijn overtredingen op zijn huurders te verhalen en weigert vervangende woonruimte voor huurders te zoeken als hij hun contract opzegt. De Volkskrant schrijft over een boekverkoper in Hongkong die door China is opgepakt. Hij schrijft roddelboekjes, zo noemt over politici. De zaak is in het nieuws doordat de man ook een Zweeds paspoort heeft. En Zweden probeert hem met diplomatieke druk en formele protesten uit handen van het Chinese staatsapparaat te krijgen. In het openbaar zegt de man dat hij die hulp niet nodig heeft. Maar dat zegt hij met twee politiemannen in zijn rug. Volgens mensenrechtenorganisaties en zijn dochters onder de wang. Als we op het AD afgaan zal de boete voor truckchauffeurs... die op parkeerplaatsen in hun cabine slapen niet veel helpen. De chauffeurs rusten door Europese regelgeving verplicht het hele week -einde. Dat deden ze altijd in Nederland, want hier werd niet gecontroleerd. Sinds kort wel, maar de chauffeurs zeggen dat ze geen keus hebben. Ze zwerven soms maanden door Europa. Thuis komen ze zelden omdat daar nauwelijks vracht naartoe gaat. En een hotel is meestal te duur. Onder de ongeruste leraren in het basisonderwijs... signaleert de telegraaf nu weer een nieuwe angst. De stakingsacties zijn niet bepaald reclame... om jongeren te enthousiasmeren voor de opleiding... Ik maak me zorgen om het imago door de stakingen... zegt de voorzitter van Verus, Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs. Nu blijft het beeld hangen van we werken te hard en we verdienen te weinig. De Volkskrant constateert dat Donald Trump de mannen als slachtoffer beschouwt... als ze worden beschuldigd van misbruik. Twee medewerkers stapten deze week op. Als laatste David Sorensen uit het team van zijn speechschrijvers... Zijn ex beschuldigt hem van huiselijk geweld. En Trump twitterde gisteren... levens worden verwoest op basis van een simpele beschuldiging. En de vader van de Olympisch kampioene op de 3000 meter... Carlijn Achtereekte, vertelt in de Telegraaf... over de lange weg daar naartoe. Vader Gerard is vrachtwagenchauffeur en zelf fanatiek hardloper. Hij heeft er veel energie in gestoken om zijn dochter te begeleiden. Eind januari heeft hij haar nog verboden... uitgebreid haar verjaardag te vieren met vriendinnen... Een vader moet soms optreden, zegt hij met een knipoog. Opvallend, met hardlopen loopt vader Gerard van 58, Carlijn en nog steeds uit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Oh, Het was uh, Blauwtzoen. Dan moet ik even opzoeken wat voor een nummer dat was. Want ik zat ondertussen. Hé, hey nou, dat, zo heet het. Ik zat namelijk ondertussen al te praten met uh, mijn uh, gast. Dat is Marnik Kohlhaas. En dan ga ik met hem praten over Sven Kramer. Die vandaag goud won op de vijf kilometer. Het kan u niet ontgaan zijn. Na Vancouver en Sochi was hij nu in Pyeongchang de snelste. En dat is bij de mannen een record. Toch leek hij een beetje ingetogen na aflopen. Ja, is leuk. Weet je, dan merk je toch in alles dat het toch wel de spelers zijn. En dan is het toch weer een andere balking. Goedenavond, Marnix Kohaas, Ja, goedenavond. Ja, redacteur van Andere Tijden Sport. Schaatshistoricus, is dat een goede benaming voor je? Ja, god, is geen beschermde titel, dus iedereen mag zich zo noemen. <laughs> okay. Dus ik ook. Goed. Had je het gevoel ook een beetje dat iedereen deze zegen had ingecalculeerd... en dat het daardoor die vreugde niet zo enorm was, ook bij Kramer zelf? Ja, en hij had natuurlijk ook die gunstige loting. Dus hij wist al wat hij moest rijden en hij wist dat hij dat makkelijk kon. Ja, toen werd het toch een beetje een eitje voor hem. Ja, ja. zelfs dat kan gebeuren op de spelen. Ja, en hij is nu dus de eerste man die drie keer op rij goud wint. Want dames hebben dit wel eerder gedaan, hè? Zeker, ja, ja, ja. Uh, de kenners zullen haar ongetwijfeld nog kennen. Uh, Bonnie Blair, ja. de Amerikaanse sprinster. Drie keer achter elkaar. 88 in 88 uh, in Calgary in... Uh, 92 in uh, Viel en daarna in 94 in uh, Hamer nog een keer. Maar ook, ze doet nog steeds mee, Claudia Pechstein. Die is volgens mij al 40, toch? Die is al uh, 45, Kijk. 46, geloof oh, ik. Geweldig. Die heeft in uh, 94, 98 en 2002 de vijf kilometer gewonnen. Die kan hem dus voor de vierde keer gaan winnen. Oh, okay. Denk het niet dat het daar gaat lukken. Nee. Maar er rijdt nog iemand mee, Sablikova. Ja. En als die gaat winnen... Heeft ze hem ook drie keer achter elkaar gewonnen de vijf kilometer? Ja. En uh, langer geleden was er ook iemand, begreep ik, die dat al eens een keer had geflikt. Op... Nou, zoiets. Er is een Noor geweest, Ivar, Ivar Ballangroet die hem in 28 en in 36 heeft gewonnen. En dan zitten we dus al voor de oorlog. En eigenlijk had hij hem in 32 ook gewonnen... want hij won gewoon altijd de 5 kilometer. Maar uitgerekend in 32 waren de winterspelen in Lake Placid in Amerika. En die Amerikanen die wilden dat alleen organiseren als alles in mass start gereden werd, zoals zij dat gewend waren. Dus ook op die vijf kilometer, ze gingen met z'n allen tegelijk van start. Nou ja, die Amerikanen gooiden eerst ballengroet in de sneeuwhoop. Daar waren ze vanaf en vervolgens maakten ze onderling uit... wie goud, zilver en brons won. Dus die miste die helaas. Ja. Maar anders had hij zeker gewonnen. Zie je, is toch even goed in perspectief gezet. Maar dat er een beetje lauw op die medaille wordt gereageerd... vind je dat terecht? Want bijvoorbeeld was geen openingsnieuws... gisteren bij die dames wel. Ja, dingen die je verwacht en die zich uh, uh, on, ontspinnen zoals uh, dat, dat verwacht wordt. Ja, dat, dat levert geen groot nieuws op. Er zit geen wereldrecord aan. Er zit geen spectaculaire fout die hij moet herstellen in. Er komt geen verrassing uh, voor de dag. Ja, dan uh, neem je het zoals het is. Ja. Hoe beoordeel jij als historicus deze overwinning dan? Ja, hij blijft natuurlijk wel gewoon een onvoorstelbare je dat je dat drie keer achter elkaar... inderdaad als eerste man op te spelen lukt... om eh, drie van die Olympische titels te halen. Ja, dat maakt hem tot eh, de allergrootste schaatsers... die we kennen uit de geschiedenis. Ja, daar komen we meteen nog op... wat voor kwalificatie we op hem kunnen plakken. Eerst nog even, en jij refereerde daar al even aan... Eh, tenminste, dat denk ik... speelt op de achtergrond nog steeds mee dat fiasco van acht jaar geleden... Vancouver was het, hè? Op de 10 kilometer. Ja, die beruchte verkeerde, verkeerde wissel, nog, volgens mij dat, weet dat, iedereen dat uh, nog. Ja. Kempjes die de verkeerde baan opwezen. Ja, ga en, op, uh, uit. Nou ja, het nog uh, op. Groot nationaal dra drama zullen <laughs> ja. we nog honderd jaar aan herinnerd worden. Maar dat kan hij gewoon uitwissen nu. Dat is uh, ook eigenlijk de reden waarom hij nog rijdt, zegt ja. hij zelf. Is dat zo? Als hij toen goud had gewonnen op die 10 kilometer, was hij gestopt. Wat ik betwijfel, hoor. Maar dat ja? uh, zegt hij wel. En uh, ja, dat gaat hij rechtzetten. En dat maakt die 10 kilometer natuurlijk straks wel weer... heel erg interessant om naar te kijken. Want dat wordt wel een historische race. Wat het uitslag ook zal zijn. En ja, wanneer is die 10 kilometer eigenlijk? Is, uh, ik dacht donderdag. Donderdag. Laten wij nog even luisteren naar Kramer in 2010. En daarna nog hoe hij uh, vooruit kijkt naar de komende 10 kilometer. By far the best, maar uh, aan het einde van de ritten uh, koop je er helemaal niks voor. En uh, dat is uh, zuur. Ja, dat is gewoon uh, een zware uh, kloof. Ik moet niet meer, maar ik wil wel heel graag meer. En dat weet iedereen. Dat is ook ja. Jij denkt dus echt dat als hij destijds had gewonnen... of vier jaar geleden in Sochi... toen is, heeft hij verloren van, van Jorrit Bergsma... dat hij dan nu niet meer actief zou zijn? Nou ja, dat zegt hij zelf uh, en daar moeten we maar op geloven. Kijk, ik hoop wel dat hij deze keer uh, vroeg mag starten. Dat als er concurrenten na hem komen en dat hij zo'n tijd neerzet... dat ze zich er allemaal stuk op gaan rijden. Want dan krijgt hij 10 kilometer als hij hem wint nog meer glans. Want nu had hij natuurlijk makkelijk. Hij was makkelijk, voor zover je dat kan zeggen, maar... Alle concurrenten hadden voor hem gereden. En hij wist dus, ik hoef niet tot het uiterste te gaan. Als hij straks voor zijn concurrenten, voor Bergma moet rijden... Nou, dan uh, zal hij tot het gaatje moeten gaan. Dat hoop jij. Ja, natuurlijk. Ja, maar dan, dan is de kans dat hij verslagen wordt door een ander misschien ook groter. Ja, maar als hij dan toch wint, heeft die overwinning nog meer glans. Ja, maar als hij nu weer verslagen wordt, net zoals vier jaar geleden... door iemand anders, wat dan? Dan moet hij weer vier jaar ja, wachten. Nou ja, gaat hij maar weer vier jaar verder. Ja. Nee. Zou hij dat dan nog doen? Nee, dat denk ik niet. Nee hoor. Uh, dit heeft gezegd, dit is zijn laatste kans bovendien. Hij heeft nog twee kansen. De, de, de, de, de ploegachtervolging en de massastarter... waar hij ook aan gaat meedoen, ja. wat hij bijna nog nooit gereden heeft. Uh, je hebt kans dat hij daar zomaar opeens goud wint. Ja. Uh, vandaag is er die discussie of Kramer de beste schaatser aller tijden is. Hè? Of de beste Nederlandse Olympier aller tijden. Erben Wennemars had het al over. De beste Nederlandse sportman uit de geschiedenis. Hoe denk jij daarover, Marnix? Ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje uh, appels en peren vergelijken. Kijk, als het over schaatsen gaat, is er maar één de beste. En dat is Rennie Paping. Klaar. Oh, de winnaar van de Elstede, toch? Ja, daar kan je qua, in ja, Nederland kan je daar ja. schaatsprestatie nooit overheen komen. Maar ik denk wel dat uh, Sven Kramer een goede tweede is... met uh, bijvoorbeeld een Jaap Ede artschenk, Yvonne van Genp. En dat die, die inmiddels wel een beetje aan het ontstijgen is. Maar ja. Uh, ja, goede tweede na Paping is toch heel mooi, vind ik, in Nederland. Maar vind je dat... Uh... Interessant, dat soort kwalificaties of dat soort lijstjes. Nee, nee, nee, natuurlijk niet echt. Uh, kijk, rijders kunnen nu ook veel langere carrières opbouwen... dan vroeger toen ze echt amateurs waren en moesten gaan werken. Uh, Arts Geek werd prof en probeerde nog wat geld te verdienen... maar had anders ook nog uh, vier, vijf uh, gouden plakken kunnen winnen. Dus op die manier kan je niet vergelijken. Maar dat Sven Kramer... Iemand is die zo lang, zo ja. dominant kan zijn op uh, één afstand dan die vijf kilometer. Ja, dat maakt hem absoluut in de schaatswereld uniek en eigenlijk in de sportwereld ook uniek. Want je had destijds ook nog iemand als Erik Haydn, die volgens mij op één Olympische Spelen alle die won medailles van, alles, van. Ja, van de 500 meter tot de 10 kilometer. Nou, dat zal ook nooit meer iemand presteren, durf nee. ik te zeggen. Het is maar eigenlijk net hoe je dat dan telt, hè? Ja, ach, daar kun je, kun je lang aan de, de borreltafel over praten. Ja. Maar uh, Sven Goed. heeft zich laten zien. En uh, dat is in ieder geval heel mooi. En ik verwacht er ook nog wel wat van hem. Jij, Jij denkt wel dat dat donderdag gaat lukken? Ja, dat denk ik wel. Oké, okay. nou... We zijn benieuwd, dankjewel, Marlix haast. Ja, mag nog oh, één ja. kleine aanvulling dus, geven? Ja. Want het is vandaag ook, en we hebben het nu vooral over de mannen, maar het is vandaag ja. precies 50 jaar geleden. dat Carrie Gijzen in Grenoble de 1000 Meter won. En dat was de eerste gouden medaille voor een Nederlandse hardrijder. Via daarvoor had uh, Schoutje Dijkstra goud gewonnen bij het kunstrijden, oh, ja. Maar onze hardrijglorie begon vandaag 50 jaar geleden met Carrie Gijzen. Dat was in 1968. 1968, ja. Carrie Grijsje, dat was toch een heel mooi meisje, toch? Dat was een mooie blonde meid. <laughs> en dat is ze nog steeds. <laughs> ja, Ken je er nog steeds? Ja, ja, het uh? is een hele gezellige Amsterdamse. Oké. Okay. Goed, Carrie Grijsje, dus 50 jaar geleden. Laten we die vooral ook niet vergeten. Dankjewel. Zeker niet. Maar niks. Your fingers, what you gonna do? I'm not gonna be forever loving you. And I'm not gonna guess how my life would be. now, yes. het best was dit van Chris Berry. Bert Keizer was verpleeghuisarts, maar werkt tegenwoordig voor de Levenseinde Kliniek. Hij helpt mensen die uit het leven willen stappen, maar bij hun eigen huisarts geen gehoor krijgen. Hij heeft op verzoek een filosofisch essay geschreven over het onderwerp onder de titel Voltooid. Nieuw licht op een zelfgekozen dood. Goedenavond Bert Keizer. Goedenavond. Wat, wat was de opdracht? Um, ja, dat nieuw licht is een serie... <kly> Er zijn een aantal afleveringen. Bert Wagendorp heeft iets geschreven over fairness in de sport. Femke Halsma heeft er een geschreven over utopia. Uh, Bas Heijn heeft iets geschreven over democratie. En uh, nou, ik mocht iets schrijven over het voldoende leven. Het ja. is een hobby. Ja, nou ja, het is een uh, interessant gespreksonderwerp. Uh, omdat het steeds, ja, denken erover natuurlijk steeds in beweging is, hè? Ja, en het is in elk leven een gebeurtenis die je tegemoet kunt zien. Uh, je komt je kom niet weg ja. als je op aarde bent als mens... om steeds over de dood na te denken. Ja. En dit onderwerp, het spannende is dat in 1975 hè, begon de lading te schuiven. Ja. Toen werd het, zeg maar, het spontane sterven begonnen we er langzaam aan te geven. Hoe kwam dat? Ja, dat is een heel ingewikkelde vraag omdat, dit is, mijn sociologie is een beetje van koude grond. Ik denk, een van de redenen is dat geneeskunde tot die jaren... werd uitgeoefend door zeg maar, een beetje buikige heren. Een derde grijs, uh, dubbele naam, van bergen heen Ik ben een chirurg. Uh, mensen met een beetje grote emotionele afstand tot hun patiënten. Ja. En ik denk dat mijn generatie, die dan zeg maar, kleine katholieke middenstanden, betere arbeidersgezinnen, die kwamen in de universiteit terecht... en werden een dokter. En die vonden het niet zo makkelijk om het lijden van hun patiënten... te zeilen te schuiven. Uh, niet omdat ze moreel, zeg maar, fijn besnaard zijn... maar wonen in dezelfde straat ja. als de patiënten. <laughs> het, andere... het, het, het werd minder opgekeken tegen de ja, dokter. Ja, ik denk dat de afstand anders ja. was. Ja, en uh, u beschrijft ook dat uh, men in die tijd... het verloop van ziekte steeds beter kon voorspellen. Dat dat misschien ook een rol heeft gespeeld. Ja, onze prognostiek. Dus hoe gaat het nu verder met dit ziektebeeld? Die is veel en veel beter geworden. Door, ook door het internationale uh, poelen... wat we doen van medische informatie. En dat is iets wat uh, ja, leidt ertoe dat je... Als als zieke en als arts al heel gauw weet... waar gaat dit heen? Ja. En het is de, dat is het soort kennis... wat we nu niet meer um, onder de pet houden. We delen dat met onze patiënten. Dus er is een soort kennis he, over je noodlot... die, ja, als je dat wilt, bijna dwingt. He, om na te denken van... hoe moet het verder met mij? En vooral, hoe moet ik die laatste hindernis nemen? ja. Um... U reageert in, uh, in uw essay op een essay van de Brit David Hume uit 1877. Nee, 17. Dat... 1777. 1777, 17. 17, 17, ja. oh sorry. De 18e eeuwse filosoof dus. Wat was zijn stelling over het beëindigen van het leven? Hume is een, uh, een beetje merkwaardige, angstvrije piek hè? In, een, in een vrij... Een um, rommelig uh, met religie doortrokken landschap, de 18e eeuw verlichting. En um, het aardige van hem is dat hij um, een hele slimme man was, een humorvolle man, een leuke vent. Um, heel erg erudiet uh, maar, uh, en ook deugend zeg maar, als sociaal mens, maar volstrekt zonder God. Dat, is dat was dan wel bijzonder in die tijd. Heel bijzonder. En uh, alle christenen om hem heen die kregen brandend maagzuur hè, van, zijn, van dat type. Uh, maar hij was wel iemand die, ja. uh, die deugde tot op het bot. En die schrijft uh, voor het eerst over een ruimte... waarin een mens uh, een besluit zou kunnen nemen over zijn dood. Uh, uh, die ruimte die was tot nog toe eigenlijk gevuld met uh, paniek, eeuwige verdoemenis. Of, uh, uh, uh, en Gium is de eerste die zegt... Uh, en door een hele merkwaardige redenering, hij is een beetje ironische man... hij zegt, ja. jullie religiozo's, zo, zo die, spreekt hij niet, maar dat bedoelt hij wel een beetje... jullie zeggen, alles is in gods hand, en dus maakt het ook helemaal niks uit... of ik nou mezelf ombreng, of dat ik in een ravijn stort... of dat ik onder een paardenwagen kom. En dus zelfdoding, zegt hij... Dat, heeft helemaal, dat is helemaal geen zonde ten opzichte van God. En dat is iets wat... Tot dan toe hebben we dat nog nooit gehoord. Nou ja, hij, hij erkende die God dus helemaal niet. Nee. Dus voor hem was het dan helemaal geen punt. Ja, maar, maar het was, maar, ja. Ja, ja, Want je moest het te verantwoorden ten opzichte van God... ten opzichte van de maatschappij... en ten opzichte van jezelf, toch? Ja. ja. ja. En hij zei, ja, die maatschappij... Als ik het goed begrepen heb, hoor. Uh, die is er alleen maar bij Als ik mijn, zelf mijn leven niet meer zinvol vind. dan is die maatschappij er alleen maar bij gebaat. als ik mezelf ombreng. Toch? Ja, Hume, die spreekt dan. Of, of, of was dat niet zo. Uh, nee, nee, nee, nee maar ja. Hume heeft het dan over iemand die, die. eigenlijk doodziek is. Uh, oudmoeder daar gezat. Ja. waar je dus maatschappelijk niks meer aan hebt. Um, en hij zegt, dan ben ik alleen maar een last voor de gemeenschap. Wat ik wel heel typisch vond, is dat hij. hij had geen vrouw en geen kinderen. Ondanks ver, dat het een leuke man was. Maar in dat opzicht had hij zich niet aan iemand gebonden. Ook niet aan zijn um, zus. was hij dol op, maar niet. Um, er zijn wel een beetje vrouwen in zijn leven. Maar niet erg grondig. En um, hij spreekt dus heel makkelijk over, over datgene waar wij nu heel moeilijk over spreken. Namelijk, wat vind je vrouw? Wat vind je man? Wat vind je kind? Hè? Van als jij zou zeggen, hé, ik wil niet lang meer. Dus daar stapt hij uh, heel erg makkelijk overheen. Ja. Maar het is wel de eerste die heel uitdrukkelijk zegt. Ja, zelfdoding moet kunnen. En dat is een heel merkwaardig geluid. En het duurt even voordat we dat weer durven zeggen. Dat is wel iets... Uh... Nou ja, 1777, dus dat zou dan twee eeuwen later pas weer... Uh, <laughs> een gespreksonderwerp worden, als ik, als ik u goed begrijp. Um... Dat is in 1975 noemt u dat, dat, dat die is, tijd, ja. rond die tijd weer is gaan schuiven, dat denken erover. Dat is in, in die merkwaardige situatie waarin wij terecht zijn gekomen, in de tweede helft van de 20 e eeuw. Ja. En God is dan toch een beetje ontslagen van al zijn plichten ja. en die verdwijnt in de coulissen. En dan ontstaat ook voor ons nu, maar dan in, in brede zin, hè, die ruimte waarin we durven zeggen, nou, als het leven niet meer goed is, dan mag je het teruggeven. Ja. ja. Het betoog van die Brit David Jong is nogal rechttoerecht recht aan. Ja. ja. Het gaat duidelijk één kant op. Dat van nu meerdere kanten, hè? Ja, ik probeer een is... beetje te vertellen over wat is het nou precies, he? wat gebeurt er nou precies, welke categorieën zijn er, komen we ervoor in aanmerking? En, uh, en vooral ook hoe, uh, ja, hoe moet dit nou verder? Je kunt naar uh, die zelfgekozen dood op allerlei manieren kijken. Waar ik het heel erg uitdrukkelijk niet over heb... dat is de wanhopige, eenzame zelfdoding achter ieders rug om... waarin iemand zich stiekem verhangt uit, uit pure wanhoop. Ik, wil, ik heb het daar niet over, niet omdat dat geen probleem is... maar dat valt buiten het kader van dit. Uh. Dus die zelfgekozen dood, waarin de mens in alle rust... Um, op grond van um, wat wij dan noemen zeg maar, goede redenen. lichamelijke ziekte, een psychische ziekte. of een leeg bestaan. die keuze maakte om uh, het leven te beëindigen. Dat is een gesprek. Um, daar, daar raken we nooit over uitgepraat. Omdat. De categorieën die zich melden... wij begonnen ooit met mensen die bijna dood waren... waarvan we zeiden nou, die laatste twee dagen, dat hoeft niet. Ja. Dan heb je zo eens begonnen. En toen zeiden anderen, hè, die, die langdurig ziek waren... ja, maar dan, dan moeten wij ook kunnen. En toen zeiden psychiatrische patiënten... die zeiden, ja, maar wij lijden ook... ondraaglijk en uitzichtloos. En toen zeiden de mensen die dementie hadden in het begin... Hè, die, die zeiden, nou... Uh, als ik heel dement word, dan hoeft het voor ja, mij niet meer. en toen gingen we dat opschrijven. Hè, zo van, ja, maar straks als ik dement ben, dan... Nou, de volgende categorie die zich meldt, dat was uh, mensen in een tbs kaniek Je had een Belgische gevangene, die zei... ja, jemig, als ze één leven ondraaglijk en is, dan is het wel op mijne en het zit levenslang. Um, we, we komen hier nooit uit. Nou, dit houdt niet op, dit gesprek. Zolang er gestorven wordt, gaan toch mensen naar wegen zoeken... waarop, waar, waarop dat wat sneller kan. En het laatste initiatief in ons land is de coöperatie Laatste Wil... Die stellen een poeder uh, ter beschikking. Uh -huh. Nou, niet zo mooi. Um, maar ook zij worden opgejaagd door de angst... die ons allemaal een beetje in de grip heeft als je hierover spreekt. De angst dat iemand uh, een onterechte zelfdoding, dat iemand het zou doen, die het niet gedaan zou hebben... als jij je mond had gehouden over het hele onderwerp. En dat is iets wat dat jaagt ons allemaal op. Ook die coöperatie, laatste wil... Die, die durven die overdosis niet bij Albert Heijn neer te leggen. Dat, dat, dat kan niet, hè. er staat een hekje om die pil heen. Het is wel het laagste hekje wat we hebben. Zij euh, hebben verder geen oordeel over... als je 18 plus bent en je bent zes maanden lid... dan kan je met wat gedoe kan je de overdosis krijgen. En ze kijken dan niet naar jouw geestelijke constitutie. Als je niet, niet al te opzichtig gestoord bent, hè, dan krijg je het. Ja, Daar bent u het niet mee eens? Ik denk... <laughs> dit is een link, ik weet het niet. We kijken er allemaal met, met huiven naar. Nou. We denken, dat kan, dat kan haast niet goed gaan. Ook al omdat... Dit poeder wat zij hebben, uh, dan wij beloven ze dat het een goede dood zal zijn, weten we niet. Dat weten wij niet goed. Ze hebben geen goede informatie op grond waarvan ze dat zeggen. Nee. En het kan natuurlijk ook gebruikt worden, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de hond van de buren. En om van de buurvrouw nog maar te zwijgen. Dus dit is, we hebben allemaal een beetje het idee dat we daar een soort geladen pistool, hè, zeg maar, uh, gaan ronddelen in de gemeenschap. waarvan we denken dat moet eigenlijk niet. Ja. Artsen kunnen dit natuurlijk ook niet altijd aan. Ja, één ding is dat de, uh, de dokter krijgt heel veel euthanasie op zich af, autanasie verzoeken op zich af. Waarvan hij uiteindelijk vindt: Ja, Jemmer, dat is helemaal mijn pakje niet. Die terminale patiënt die ziek is, en die bijna. Dan zegt de dokter, nou, een, doe, ik doe het graag. Uh, maar er zijn nu zoveel categorieën bijgekomen. Die, waarvan artsen, uh, en ik vind het wel op goede grond zeggen. Maar dit, dit hoort helemaal niet bij mijn competentie. Met name mensen die. Die, zeg maar, voltooid leven hebben. Mensen die zijn oud en. en, en die hebben nog een redelijk lijf. Hè? Uh, en, die, en die zeggen dan toch. ja, maar er staat niks meer te gebeuren in mijn leven. Ik zou toch dood willen. En dat is. Uh, dat is een categorie. We weten niet hoe groot die is. Maar dat is wel iets waar. Uh, waar dokters dan van zeggen. Ja, ik begrijp dat allemaal wel, maar ik ga daar niet aan meehelpen. En dat is, iets, dat is heel lastig. Ja. U, u geeft in het essay ook een aantal uh, voorbeelden hè, daarvan. Het ene geval vrij makkelijk toegang krijgt tot euthanasie... en het, en het andere juist niet. Um, nog even die... Politiek, het feit dat er nu veel over gesproken wordt in de samenleving. Gaat dat ook leiden tot actie in de politiek? Of vindt u dat u de politiek zich er maar beter buiten kan nu houden? Uh, nee, ik denk dat de politiek moet zich hiermee moet bemoeien Dat hebben we nog steeds gedaan. We hebben ook een wet die iets geregeld heeft. En in die wet um, die heeft eigenlijk heel goed dienst gedaan. Maar misschien dat, dat die wet zijn, zeg maar, zijn beste tijd gehad heeft omdat we toch ontdekken dat die, uh, dat hele toetsingscircus... Hè, je moet als arts moet je het melden. Het is een beetje vreemd, juridisch gesproken... dat je wordt beoordeeld. Uh, hè, je bent een misdadiger en de rechter gaat zoeken naar een overmacht... waardoor je het wel mocht doen wat je deed. Je wordt beoordeeld op het grond van jouw eigen rapportage. Het is een beetje merkwaardige misdaad hè, waarin de rechter... Zeg, het zit wel goed, omdat je het zo goed hebt opgeschreven. Ja, jongens, dit is toch een beetje. Dit is een hele rare kronkel. Hoor. Het is een nou ja, beetje een thuisje op het. op, op circus. Het, nee, nee, op het mooie ja. lichaam van het Nederlandse wetssysteem. Er zit een heel raar fratje. En ja. ik denk dat, dat we er vanaf moeten. Ervan af. En dat betekent dat we terechtkomen in het schrappen um, het van die strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. Hmm. Er is Albert Heringa, die zijn moeder geholpen heeft. Um, die, daar voel je ook van, hè? die is de eerst veroordeeld... Ja. Hè? en toen weer niet veroordeeld en toen is hij weer wel veroordeeld. En, maar ook in de, in de juristerij euh, zit men met een verlegenheid over dit artikel. Ja. Bij zo'n hering heeft niemand het idee dat hij een misdaad heeft begaan. Hè? Nee. Nee. Nee. Dankjewel Bert Keijzer. Het is een mooi, helder essay, vond ik in ieder geval. Uh, het heet dus Voltooid, nieuw licht op een zelfgekozen dood. Dankjewel voor je komst. It's been talking They say our love wasn't real That it would soon be over That's not the way I feel Mi baby heet het nummer van Robert Plant en Allison Krauss. En eh, net is binnengekomen. Jan SiebeLink, dag Jan, wat fijn dat je er dag bent. Heet, ja. En naast mij ligt een geweldig boek dat heet De Bloemen van Jan SiebeLink. Dat is verschenen ter ere van de 80ste verjaardag. Aanstaande dinsdag. En in dat boek staan citaten over bloemen en planten uit de romans en verhalen van Kwekerszoon. Sibelink, ja, ruim 100 bloemen staan erin en planten. Dat betekent dus ook dat in al je romans en verhalen ruim 100 verschillende bloemen of planten terugkomen. <laughs> Dacht je toen je ging turven? Jeetje, wat veel? Of... Uh, volgens mij zitten er nog veel meer. Nog veel nog meer, meer oké. Okay. Maar. maar uh... Maar, maar ik heb ook heel veel boeken geschreven. Dus, ja, uh... dat is wel zo. Maar goed, maar dat, dat is denk ik toch wel maar uniek toch wel... in jouw oeuvre... dat er zoveel ja, bloemen, bloemen, ja. bloemen komen. Ja, die komen, ja, ja. Dat, gaat, dat gaat vanzelf. Ja. Bij je allereerste verhaal speelden bloemen al een rol. Kun je dat, uh, weet Bit, je dat nog? Die witte ja. In 1975. Ja. En daar speelden ze de rol. Kijk, het gaat niet om... Ik wil, ik wil niet speciaal witte gezanten tentoonstellen ten of, of beschrijven... maar die witte gezanten werden door de vader in het verhaal gebracht... bij een winkelier. Die weigert die planten. Het waren trouwens witte gezanten vanwege uh, alle heiligen en alle zielen. Hè. Ze worden op de graven geplaatst, bij, uh, bij, op katholieke begraafplaatsen. En ze worden geweigerd en uh, zijn zoon, zeg maar... Ik zelf als jongetje van elf zie dat mijn vader geschoffeerd wordt, vernederd wordt en geen geld krijgt. En met de bakfiets met die planten weer terug moet. Helemaal verwaaid en, en hij krijgt er geen geld voor. En dat heb ik gezien. En heel veel jaren later, toen ik al in, het, in de dertig was, heb ik dat verhaal opgeschreven. Ja. Dus het heeft te maken met machteloosheid. Met, uh, en dan spelen die bloemen een rol. Ja, Maar wist je toen al dat die bloemen altijd een rol zouden blijven spelen in je oeuvre? Uh, het bijzondere was dat dat gebeurde. Ik, uh, ik, ik was erbij en uh, dat. Maar in heeft dat in mijn, zich in mijn hoofd vastgezet, denk ik. En het bijzondere was ook dat, dat op die dag zelf... het was op een zaterdagmiddag... mijn vader daarna zijn werk stopte... en uh, aan zijn bureau ging zitten en ging lezen... in Thomas A. Kempis, na van Christus... wens niet wens gemeenzaam met engelen te zijn... en niet met mensen. Dus hij, hij zocht troost. Hij, mijn moeder was vreselijk overstuur, ik ook. We hadden er geld voor gekregen. En, maar hij, hij gaf zich over aan het... Aan de Heer. Ja, je schrijft in het boek uh, aan het begin. planten en bloemen zijn voor mij vertrouwde tekens, bakens. Ze horen vanzelfsprekend bij het decor dat ik optrek voor mijn verhaal. Ik bedenk ze niet, ze dringen zich niet op. Ze zijn er gewoon. Ze zijn uh, weg, ja, wat noem je? wegwijzers, noem je ze? Hè? Wegwijzers. Hoe, hoe kan je zeggen hoe bloemen en planten je schrijverschap bepaald hebben? Ja, die planten en bloemen... Uh, z, z, ik was, ik was al, altijd op die kwekerij. Ik was altijd bij mijn vader. Ik, ik volgde dat verspenen, die kleine plantjes die die... Uh die die opkweekte van heel klein tot een volwassen plant. En, en dan moest die verkocht worden. Dus die plant was belangrijk. Het was een handelsproduct. Hij moest, hij moest bij ons brood mee verdienen. Het was een geploeter en gesappel om voor het dagelijkse brood. Maar die planten waren ook heel mooi. En hij kweekte hele mooie producten. Maar er zat geen echte loop in zijn zaak. Op een manier had hij geen handelsgeest. Hij wilde graag op die kwekerij blijven. Dat was een soort wijngaard des heren voor hem. En dan maakte hij de mooie producten. Maar mijn moeder zei weleens... Bel dan eens op dat je mooie planten hebt. Of, en, en ik deed dat ook dan voor hem. Maar eh... Uh, uh, dus, dus die plant is, en, is een schitterende... Planten zijn mooie, hebben mooie bloemen en zijn esthetisch mooi om te zien. Maar ze zijn ook een product ja, om er geld mee te verdienen. En, en bovendien, als je ook nog bedenkt dat die vader van mij... ook nog geslaagd is door een stem uit de oh, hemel... Yeah. en dan in de, in de pergplanten terechtkomt... waarbij een hele leuke viooltje staan en primula verus en zo. En daar ik, waar ik hen dan vind. Dus, dus op een of andere manier zijn die bloemen... Uh, uh, ja, Spelen een. een die, die kwekerij is een magneet die, die mij voortdurend daar naartoe trekt. Ja, maar ze, ze hebben ook een symbolische. Tekenis. Ja, nou ja, goed. Als ik het over een nachtschade heb, die, ja. want, want die trokken wij uit, want dat was onkruid natuurlijk, en, en dat is een giftige planten die hallucinerend werkt. En een van mijn bundels, of de eerste bundel, heet ook Nachtschade. Ja. Daar stond het witte gezonder in trouwens. Oh. Maar als ik het over de Agapanthus heb, die prachtige blauwe bloem, die die ook kweekte, ja, dat is de liefdesbloem. Nou, ja. dan, maar. maar ik doe het ook niet, ook niet bewust of zo. Ik, ik ga niet zeggen van. Uh... Nee, nee, ze dringen zich niet op. Nee, het gewoon. gaat vanzelf. Ze zijn er, het. Gaat van, het gaat echt vanzelf. Uh, het is dat, dat hele mooie voorbeeld: uh, om mama's zitten die broeders rond mijn vader te bidden. In de, in de schaduw van de hulstruik. Het is heel mooi weer. Met ontbloot hoofd bidden ze tot de heer... om genade, om een stem te horen. En dan... Bam, dan, wordt er ge... en dan die hulstruik, die, die bloeien op dat moment. Het zijn trouwens hele uh, onooglijke bloemetjes. En... Uh, nou goed, later wordt dat beschreven. Ze hebben het dan later over... Die, die, die... Dat is een heel lang verhaal nou weer. Hè. Nee, dat die, moet niet die... een heel lang verhaal Nee, want... Maar die hulstruik, die geeft, geeft ook mooie bessen. En uh, die... Uh, en ze zijn ook prikkelbaar. Dus een, een mevrouw, toen ik dat beschreef, die hulstruiken en met alles, toen schreef een mevrouw mij: Ja, kijk, ik begrijp het wel. Die mensen, die hulst dat is natuurlijk de doornenkroon van Christus. En die beste, dat zijn de stigmata, de, de, de wonden van Christus. En die onoogige bloempjes, dat zijn de zondaars, dat zijn wij zelf. Maar. Ik beschrijf, ik beschrijf gewoon wat ik zie ja. als jongetje. Maar zij leggen daar een. symboliek in. Symboliek in, die ik er niet in leg. Dus. Ja. Maar dat vind ik juist. Het, het aardige ook. Ja. Jij vertelde al uh, dat je vader soms zulke mooie planten had. Zoals die zomer bijvoorbeeld. Dat hij dat, dat, dat ze eigenlijk niet wilde verkopen. Hè? Er waren kleine stukjes land. Die niet voor een echte cultuur, he, om ja. te verkopen, bestemd waren, Maar dan, zei je, dan kocht hij heel speciaal zaad. Onder andere van de Godetia, oftewel de Zomerazalia. Ja. Hij, soms zie ik hem wel eens op een, op een kar hier, op een, een kraampje in ja. Amsterdam. In een bepaalde week zijn ze te koop. Ja. Maar het is een schitterend bloem met pastelkleurige tinten. Ja, dan komt er een klant komt op de, de tuin en die zegt dan, ja, ik wil zo graag een mooi boeket van, van dat veldje bloemen. En, dat, toen hoor ik, en ik was al lang blij dat er weer een klant was, want dat wacht weer een gulden op of zo, ja. dan zei mijn vader, nee, van die bloemen krijg dat, daar snij ik niet van, want dan gaat het verband eruit, dat, dat is voor mij, voor ja. mij persoonlijk, ja. en dat zei hij onder andere tegen mevrouw Ros van Tonningen, dat was een klant bij mijn vader, de zwarte weduwe, ja. die woonde in een velp, in een mooi huis, maar dat was nog in de jaren zestig, dat, zij kon het nog gewoon met de slagen terecht, niemand wees haar naam, men wist het wel. Maar pas in later, jaren, in de jaren 70, werd, kwam die, het feit van dat van ja, pensioen en zo. Ja, ja, toen kwam zo wat meer in de publieke. En toen kwamen ook die ego-documenten allemaal los... van wat er allemaal echt gebeurd was. Want toen, ja, toen was, het, was het nog een zekere weer door opbouw van het land. Ja. En dat weet je wat ik nou zo schrijnend ja. vond, Jan? Dat er nou op het overlijdensbericht van je vader stond... geen bloemen. <lacht> ja, dat kon ik gewoon bijna niet geloven. Dat was het. Eindelijk hebben we dat toegegeven aan de broeders... Die wilde, dat er, die wilde overigens ook dat mijn vader geen bruidsboeketten meer maakte... want dat leidde af van het werkelijke heil, werkelijke heil waar het om ging. Uiteindelijk hebben mijn moeder en de kinderen toegegeven aan de broeders... dat we dan, dan maar geen bloemen graven... want dat leidde dan ook weer af van het lichaam en van het heil en zo. En van de, ja, van de eeuwigheid. Uiteindelijk heeft mijn moeder heeft wel... Uh, ge, gezet, ik bepaal zelf wat op de, de grafsteen komt te staan als tegenwicht. Want er mocht ook niet op staan: de Heer is mijn herder of de, hij is in de Heer ontslapen. Want dat zou pas bepaald worden uh, op, ja, de, ja. op de jongste dag. Ja. Dus wij mogen helemaal niet beslissen over zo'n feit. Ja. Was je, denk je, ook schrijver geworden als je niet op die kwekerij was opgegroeid? Ja, dat is een onmogelijke, onmogelijke ja. vraag. Een andere ben, schrijver misschien. Een andere schrijver? En ik ben. Wat ik. Want, maar ik ben wel pas gaan schrijven, echt uh, ja, te gaan publiceren toen mijn vader er niet meer was. Mijn vader, mijn vader moest er eerst niet meer zijn, zodat ik, zodat ik tot rust kon komen en, en hem kon overzien helemaal wat dat voor leven was. Uh, en toen kon ik het pas allemaal vertellen allemaal. Ja. Misschien tot slot een mooi stukje nog even. Omdat uh, mensen een idee uh, hebben. Want het zijn dus beschrijvingen van die planten En jij hebt er ook nog herinneringen tussendoor gestopt. Ja. Pagina 60. De calceolaria. Calceolaria, of, oftewel het... Pantoffel. pantoffelplantje in de volksmond. Ja. Zal ik dat stukje voorlezen? Ja, dat vind ik mooi. Tot slot. Als ik aan de plant met zijn gele, bruin gestippelde pantoffeltjes denk, schiet mijn gemoed vol en zie ik mijn vader kruiwagens vol naar de komposterhoop rijden onder de lemoenappel. Dan was er een jaar arbeid en veel geld aan kooks aan besteed en lag door de hitte de verkoop nagenoeg stil. Vrouwen bloot bloemen in de groot. Ik vind het een ontroerende bloem, niet te min, als kleine jongen kon ik het niet nalaten de jonge pantoffeltjes tussen mijn vingers te laten exploderen. Dat gaf zo'n heel lekker knappend geluid. De calciolaria komt overal in mijn boeken voor. Lang zijn ze uit de mode geweest. Maar onlangs zag ik ze op een tuinderij. In een mij onbekende kleurnuance. Heldere stippen op een rood fond. Ze komen weer een beetje in de mode. ja, ze zijn, ja Het is een prachtig... Prachtig pleintje. Er stond dus een hele kast vol. En dan was het heet. En opeens kwamen ze allemaal in bloei. En dan konden ze niet verkocht worden. Nee. En ik was als jongen... Ik kan er nog van wakker liggen dat dit nog gebeurd steeds. is. Nog steeds. houdt me dat bezig. Want ja. ik, ik vond dat zo sneu en... en, ja. en ik heb nog helemaal geen puberteit gekend. Ik ben alleen maar daarmee bezig ja. geweest. Dankjewel, Jan. Mieke. Het is een prachtig boek geworden. De bloemen van Jan Siebelink. In het persbericht staat: Het boek is een ode aan mijn stille plantenrijk. Misschien wel de ziel van mijn schrijverschap. Ja. Dankjewel en alvast heel erg gefeliciteerd met je verjaardag komende dinsdag. Dankjewel, Bier. Ja, we gaan nog even tot slot hebben over de Bollywood-film. Batman, en dat betekent vrij vertaald maandverband man. Dat is een film die vertelt het verhaal van een man... die alle vrouwen in India toegang wil geven... tot hygiënisch, degelijk en goedkoop maandverband. Slechts 12% van die vrouwen heeft namelijk toegang daartoe. Devi Boerema is voormalig correspondent in India. En ze is daar op dit moment en ze heeft de film al gezien. Ze was laatst nog hier. Dag Devi. Hallo. La, ja, waarom maakt deze man zich zo druk? om dat maandverband, dat is toch iets vrij gewoons... Ja, misschien voor vrouwen in Nederland. Voor India's vrouwen is dat een ander verhaal. Maar 12% van de vrouwen in India gebruikt het. Uh, en buiten dat maatverband dus een bijzonderheid is. Is de hele mythe die om ongesteld zijn in India uh, hangt. Uh, eigenlijk heel bijzonder. Uh, vrouwen mogen dingen niet als ze ongesteld zijn. En moeten zelfs, in de film wordt dat heel mooi uh, vertoond, uh, buiten het huis wonen als ze uh, die dagen van de maand meemaken. Ja, vroeger mochten ze in de jaren 50, mochten het vrouwen volgens mij in Nederland ook niet de keuken in. Of mochten ze niet wekken? Want dan ging het mis, ja. Ja, maar goed. ja dat is precies hier ook zo. Ja. Maar Inderdaad. is dat dus nog steeds zo dan in India... Ja, um, ja dat, dat is inderdaad nog steeds zo. Vrouwen mogen niet tempels in, mogen inderdaad niet wekken. Er wordt ja. dat al gezegd dat ze inderdaad de pikkels niet mogen aanraken in de keuken. Ze ja. mogen sowieso de keuken niet in. En de, de, de melk recept, gaat schiften, ja. dat soort dingen. Maar wat gebruiken, schiften, ja, inderdaad. Ja, wat gebruiken vrouwen dan in, in India die ongesteld zijn... als ze geen maandverband kunnen gebruiken? Ja, door een gebrek aan de producten en ook door de hoge kosten van de producten... Uh, gaan vrouwen dingen gebruiken zoals uh, oude doeken, um, kranten en zelfs um, as... Um, wo wordt gebruikt, of zand, of bladeren van bomen. Uh, eigenlijk heel onhygiënische on producten. En dat leidt tot problemen zoals infecties. Maar ook tot baarmoederhalskanker. Uh, India heeft een heel uh, groot percentage baarmoederhalskanker uh, gevallen. Um, is daar ook een van de hoogste uh, landen mee die dat heeft. Is een van de meest voorkomende soorten kanker onder vrouwen in India. Um, dus het is heel belangrijk dat vrouwen meer toegang krijgen tot... Um, Schonere producten om die dagen van de maand door te komen. Ja, Maar heer, het maandverband is toch gewoon te koop daar in winkels? Of vergis ik me nou? Niet, nee, nee, dat is dus het probleem. Voor heel veel vrouwen in dorpen is het niet gewoon te koop. Uh, daarbij in de steden waar het wel gewoon te koop is... Um, en ook in de dorpen trouwens, het is duur. Het zijn buitenlandse producenten. Um, vrouwen hebben dat geld niet. Vrouwen die maar een paar honderd roepies, een paar euro per dag hebben... om een huis, huishouden op te runnen, willen dat geld niet besteden aan zichzelf eigenlijk. Ja. In de film wordt ook gezegd... er zijn vijf vrouwen in het huishouden. Als we allemaal die dure maandverband gaan uh, kopen... dan hebben we geen geld meer om te eten. Ja. Dus het is een hele praktische keuze. Um, het is niet beschikbaar. En daarbij is het ook um, door de... Mythe um, of de schaamte die er omheen heerst, is het ook eigenlijk heel moeilijk om het product te kopen. Het wordt bijna verkocht als een soort illegaal product onder de toonbank, ja. ingewikkeld in de papier zodat je het niet ziet. Ja. Nou, die Patman heeft daar dus iets aan gedaan. Dat is alweer een, een aantal jaren geleden. En nu is er dus een film gemaakt over zijn, uh, zijn leven en dat is een groot succes in India. Je hebt hem gezien, film goed. Ja, ik, ik vond hem heel goed. En het leuke is dat de acteur die deze Batman uh, speelt... eigenlijk een man is die bekend staat om zijn actiefilms en zijn stunts. En eigenlijk niet eens zo om het verhaal. Maar deze film is totaal anders. Deze film vertelt een verhaal en legt uit hoe belangrijk het is voor vrouwen... om dit onderwerp bespreekbaar te maken. En de film doet het echt verrassend goed. Uh, de eerste dag haalde het al 1,3 miljoen euro op. En het is eigenlijk alleen maar gestegen dit weekend. En dat geeft aan dat Indiërs ook dit... Uh, ...onderwerp heel erg oppakken en het graag willen gaan zien in de bioscoop. Ja. Ik zag een trailer ervan en hij moest allerlei rare problemen oplossen. Hè. Tegen welke hobbels loopt hij op? Ja, een man die, het, die menstruatie bespreekt. Zijn vrouw gaat van hem scheiden omdat ze het hele dorp hem als een viezerik ziet. Want hij wil met vrouwen praten over hoe ze ongesteldheid ervaren. Om dat product maar beter te maken heeft hij natuurlijk feedback nodig. Maar ja, daarvoor moet hij met vrouwen over dit... Uh, onderwerp praten, waardoor hij ja, wordt gezien als een paria in de samenleving. en zijn vrouw dus uiteindelijk van hem gaat scheiden. Later komt ze wel weer terug als hij succesvol is. en uh, de hoogste eer in India ja, krijgt, de padma um, Maar ja, hij, wordt, hij, hij gaat uiteindelijk, omdat, hij dus, omdat het voor hem zo moeilijk is. om feedback te krijgen van vrouwen. gaat hij zelf met een zak bloed aan zijn uh, um, buik. gaat hij rondlopen en gaat hij die maandverbanden die hij ontwikkelt zelf maar testen. Uit pure noodzaak. Ja. Nou, uh, dit, dit, hoe lang is dit verhaal geleden van die Petman? Ja, dit is zo'n. Uh, hij begon in, uh, hij, hij trouwde in uh, 1998. Hij heeft er ongeveer tien jaar over gedaan om deze machine. Dat is zo bijzonder. Hij heeft een machine ontwikkeld die dat maandverband, dat goedkope maandverband, um, ontwikkelt. Hij verkoopt die machine voor uh, minder dan 1000 euro, waardoor vrouwen zelf dat maatverband kunnen maken. En hij verdient daar eigenlijk haast niks aan. Hij heeft er niet eens een patent op aangevraagd. Dus hij doet dit belangeloos bijna. Nou, het is een, een verrassend onderwerp voor een, voor een film. En dus een verrassend succes in India. De Bollywood film Patman. Ik weet niet of die ook in Nederland te zien is. Misschien wel? Ja, nou. volgens mij wel. Oké. Okay. Ja. Nou, leuk, Jan, om daar toe te gaan. Ja, leuk. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Belangrijk onderwerp, ook voor Nederlandse vrouwen. Uh, Oké, okay, ja, maar goed, voor, voor ons is het dan wat minder problematisch, hè? Dat, is, dat, dat, dat taboe hebben wij wel afgeworpen. Hé, hey, dankjewel, Davy Boerema. Dit was het uh, laatste onderwerp van Het Oog. Uh, morgen is er weer in en zit hier Chris Keijne En zometeen kunt u nog luisteren naar Prem Radikishon. vrienden. es wird Zeit für mich zu gehen.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 Managementbook.nl/incompany NTO Radio 1